18 plus speelbus. Ja. Echt serieus. Ja. Oh, wat een geld. 18.000. Wat tot we? Ben jij de volgende Postcode Loterij winnaar? Bundels van Hollands Nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8. Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Overstap Overstapdeals bij Hollands Nieuwe. Nu 15.000 dB voor maar 7,50 euro per maand, zolang je klant bent. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs. Zijn cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538 Nieuws. 11 uur. In Zwitserland krijgen steeds meer doden van de cafébrand een naam. Meer dan de helft van de 40 slachtoffers is nu geïdentificeerd. Het zijn vooral Zwitsers en Italianen. De mensen die het café runden worden verdacht van nalatigheid. Het OM is een strafrechtelijk onderzoek naar ze begonnen is gisteren rijden er ook vandaag minder treinen. Prodeel waarschuwt dat wissels op sommige stukken zijn vastgelopen door de sneeuw. In Brabant rijden veel streekbussen niet. En wie op vliegvakantie gaat, heeft ook last van het winterse weer. Op Schiphol zijn vandaag meer dan 400 vluchten geschrapt. Na een klopjacht is een man opgepakt die gezocht werd voor de mishandeling van een vrouw... in een Gelders dorpje langs de Maas, Appeltern. De auto, waarmee die was gevlucht, crashte gisteravond. Daarna rende hij weg. De politie hoorde dat de man een pistool bij zich kon hebben, maar dat bleek niet zo te zijn. En in Kenia is het slecht afgelopen voor vier mannen... die aan het vissen waren bij een meer. Ze werden het water ingesleurd door een groep agressieve nijlpaarden... en overleden aan hun verwondingen of verdronken. Tien anderen wisten op tijd naar de kant te zwemmen. De vissers waren op pad om hun gezinnen te eten te geven. Het is een komen en gaan van sneeuwbuien. Eerst vooral in het midden en zuiden, daarna in het midden en noorden. Vanwege de gladheid geldt code geel. Het wordt maximaal zo'n twee graden. En dat was het Nieuws op 538 a 50 verkeerde Flitsmarkster vertraging op de A10. De Nieuwe Meer richting Amstel bij de Rozenoordbrug. 18 minuten vertraging door een ongeval. A16, Breda richting Dordrecht. Uh, nee, Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. A27, Breda richting Gorkum bij Nieuwe Dijk, 7 minuten vertraging. A59, Zonzeel richting Os bij Waalwijk, 7 minuten vertraging. En ook 5 minuten vertraging op de A59. Zonzeel richting Os bij de Brug over het afwatingskanaal. Er wordt op 1. Plek op dit moment geflitst in het land. Oppassen op de A16 Breda richting Dordrecht bij 52.5. Beleef de mooiste verre reizen met 333travel.nl. Boek nu en reis verder. Voor de beste aanbiedingen van het land ga je naar Plus. Zoals alle taxi, 1 plus 1 gratis. En alle sun-vaatwascapsules en tabletten, 1 plus 2 gratis. We doen met je mee.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 Met Taylor Swift en de 5 zelf favorite van deze week hoor je naar marshmallow en jelly roll. Dit is Holy Water. God, you Be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken.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 In the world, it was so easy. Step barefoot in the sandal. Don't always know the plan. No. we're all just trying to make it through. Let go of yesterday, cause time just flies away on you, on you, on you. When the stars don't show, don't go off the edge. When your heart feels broke, forgive and forget. When the years.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 <tieding> Welke 538-collega dronk standaard twee glazen alcohol voordat hij moest gaan werken? Nee, het gaat niet over Tim van de 5 Ochtend Ochtendshow. Ook niet over Frank van de vijfde-middagshow. Nee, het gaat over Armin die je net hoorde. Tegenwoordig heeft hij een sixpack waar echt heel veel mensen in de sportschool jaloers van zouden worden. Maar het was ook een tijdje anders. Hè? Armin, je hoorde net met Dream A Little Dream in het weekend. Ook nog eens met Dance Department. Maar hij is de hele tijd al gestopt met het drinken van alcohol. En gelukkig ook maar, want in een interview laatst zei hij dat hij voordat hij een optreden startte... minimaal twee glazen champagne van zichzelf moet drinken voordat hij überhaupt een beetje wat waard was. Ik had te two twee glazen champagne. om de edge te nemen. En ik ben meer two als ik twee of drie glazen champagne heb. en ik perform. Ja, niet dat ik nog wel alles weet hoor van oud en nieuw. Ook iets met uh, champagne en net iets te vaak proost op het nieuwjaar. Misschien dat je dat wel kent. Hey, goedemorgen, dit is Radio 538. Ik ben Marnix. Welk bonnetje van 2025, daar, van welk bonnetje heb jij het meeste buikpijn gekregen? 538. Het kan zomaar zijn dat jij in het nieuwe jaar dat geldbedrag gewoon terugkrijgt. Je hoort het zo meteen naar de favoriet van Taylor Swift. I had a bad habit of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 This Gone, gone, gone. Vanaf maandag 19 januari. Hier met je rekening. Een verstopt toilet dat er misschien wel voor zorgde dat de hele gang vol lag met kak. <laughs> een toe van ondertussen je ex of bleek je midlife crisis cabrio toch een grotere crisis met zich mee te brengen. Namelijk ontzettend veel onderhoud. Het zouden zomaar een paar rekeningen kunnen zijn die je nu kunt ingaan sturen voor Hier met je rekening binnenkort terug bij Radio 538. Het, het is dat wij dj's van 538 niet mee mogen doen, anders had ik wel het bonnetje ingestuurd van mijn koffiemachine thuis. Die is net buiten de garantie kapot gegaan, ja een beetje balen. Ik drink zo'n zes dubbele espressos per dag, ja ik ben sinds kerst al helemaal, helemaal te shaken van afkick verschijnselen. Maar jouw rekening kun je nu super makkelijk en snel insturen via 50.nl. Alles is welkom, zolang er maar een leuk, grappig of een bijzonder verhaal heeft. 50.nl, daar stuur je hem in. Jouw rekening voor Hier met je rekening. En wie weet betalen wij hem wel vanaf 19 januari terug aan je. Lekker is dat, zeg. Tengo esta historia algo que confesar. Ya entendí muy yo.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 Take a chance I've been waiting. Bij Radio 538. Tot wanneer vind jij dat de kerstboom mag blijven staan? Het officiële antwoord hoor je zo meteen en vanaf morgen jouw kans op tickets die je niet meer kunt kopen. Er zijn van die avonden die je nooit meer vergeet. Vrienden om je heen, diertje in je hand. En de beste Nederlandse artiesten op één podium.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 West bij Radio 538. Kerstlampjes in de knoop, ballen die kapot vallen op de grond en alles dan ook weer een plekje in de overvolle berging geven. Ja, het opruimen van de kerstboom dat is gemaakt voor mensen die wel ruimtelijk inzicht hebben. <laughs> maar tot wanneer laat je hem eigenlijk staan, die kerstboom? Nou, er zijn mensen en ik zal die edele vriend niet voor de bus gooien, maar die laten hem gewoon tot eind maart staan. En sommigen halen hem ook alweer weer weg op 2 januari. Maar wat zijn nou eigenlijk de officiële regels? Nou, officieel duurt de kerstperiode tot drie koningen. Dat is maandag 6 januari. Klopt dat wel 6 januari? Nee, dat is 5 januari natuurlijk dan morgen. Volgens de traditie is het de datum waarom je dan dus de kerstboom gaat aftuigen. Dat is de dag waarop volgens de Bijbel de wijzen uit het oosten in Bethlehem aankwamen. En deze vezag symboliseert dus het einde van de kerstviering. Nou, ik denk dat wij hem thuis nog even lekker laten staan. Schild, we hebben een nepboom. Die valt ook niet uit. Maar het is vooral heel gezellig, toch? je ja, anders is zo'n plekje in je woonkamer. Nee, zo'n boom met die lampjes. Leuk, man. En het. het. Hoef ik weer niet op te ruimen.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 Last Time bij Radio 538. Heb jij ooit het verhaal gehoord over Ariane Grande en haar grootste mislukte kinderfeestje aller tijden? Ja, het is al heel lang geleden, maar zij kan er maar niet over ophouden. Ging als volgt: zij gaf als kindje ja. een verjaardagsfeestje. Leuk, iedereen uitnodigen, weet je wel. Hopen dat je leuke cadeaus krijgt. Gezellige middag met je vrienden, familie. En uiteindelijk is iedereen huilend naar huis gegaan van het feestje. En dat was omdat zij onaangekondigd een horrorfeestje gaf. <middels> Iedereen doosbang. Wekenlang niet met Ariana Grande gesproken. Wat heeft ze daarvan gebaald, zeg? Zometeen vanaf 12 uur, Jordi Warnes ook daar de lekkerste hits. En hier Kensington Estate. Give out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 I'm leaving to Mars uh -huh. Yeah, we leaving across the cross These uh -huh. undefeatable odds uh -huh. It's like this, man You can't put a price on the life nah -uh. We do this for the love So we fight and sacrifice yeah. every night So we ain't gonna stumble and fall and Never nah. Waiting to see us in the sign of defeat Uh-uh So we gonna keep everyone moving their feet So bring back the beat And then everyone sing I'm about the Money mighty, mighty.